7 uur, nou net wij al met het NOS-journaal. In Amsterdam is de ME in actie gekomen tegen groepen voetbalsupporters in de Damstraat. Aan het eind van de middag zijn tussen de 10 en 15 fans opgepakt, vooral Ajax-supporters. Burgemeester van der Laan gaf vanmiddag een noodbevel af, zodat de politie kan optreden tegen supporters die de openbare orde dreigen te verstoren. Er zijn veel schotten in de stad voor de wedstrijd Ajax-Celtic van vanavond, maar er zijn ook supporters van andere clubs naar Amsterdam gekomen, van Dynamo Zagreb, Anderlecht en Zankt Pauli. Volgens de politie zijn die uit op rellen, al bezoeken fans van Ajax, Anderlecht en Zankt Pauli ook vaak wedstrijden van elkaars clubs. De persoonlijke verzorging van hulpbehoevende mensen wordt in de toekomst betaald en geregeld door de zorgverzekeraars en niet door de gemeenten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn besloten, omdat cliënten dan niet met verschillende verzorgers te maken krijgen. Het gaat om zaken als douchen en aankleden en alle andere niet echt medische verzorging. Van Rijn wilde die zorg eerst overdragen aan de gemeenten en de gemeenten wilden dat ook wel, maar Van Rijn laat het dus regelen door de zorgverzekeraars. Een vleesbedrijf in Duitsland, vlak over de grens bij Oldenzaal... zou bedorven vlees hebben verwerkt. Het openbaar ministerie in Neder-Saxe onderzoekt de zaak. Twee oud-werknemers van het bedrijf zeiden op de ARD... dat ze tonnen verrot vlees hebben vermengd met goed vlees. Soms was het vlees al groen, maar ze moesten het van de baas toch verwerken, zeiden ze. Er zijn monsters genomen bij het bedrijf. Koning Willem-Alexander heeft in het paleis op de Dam de Erasmusprijs uitgereikt aan de Duitse filosoof en socioloog Jurgen Habermas. Bij de uitreiking waren ook koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Margriet aanwezig. Habermas kreeg de prijs, 150.000 euro, omdat hij wordt gezien als een van de belangrijkste denkers op het grensvlak van sociologie, filosofie en politiek.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 ANUB Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu geleidelijk aan op. Maar het gaat maar moeizaam. Zeker rond Rotterdam en ook rond Amsterdam. In totaal staat er nog 100 kilometer. De meest opvallende files die staan op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Na een ongeluk tussen Breukelen en Apkouden 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West 9 kilometer. Er staat daar al een hele tijd een vrachtwagen stil... die blokkeert de rechte rijstrook. Problemen op de A20 uh, van, Hoek van Holland naar Gouda... Voorknopen Terbrechtseplein 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op zijn opruimwerkzaamheden bij Schiedam Noord. En daar staat 3 kilometer file naar Hoek van Holland. Daar is de rechte rijstrook dicht. In Twente zijn nog problemen op de A35 van Almelo naar Enschede. Bij Borden West 4 kilometer door een ongeluk. En de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Hilvarenbeek en Oorschot 10. Ook dat komt door een ongeluk, maar de wegen staan weer vrij.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 Dames we zijn hier een goedenavond. Wie verre reizen doet kan veel verhalen. En als iemand verre reizen heeft gemaakt, dan is het onze gast... die twee keer de ruimte in werd geschoten... en cirkelend in het heelal besefte hoe kwetsbaar onze aarde eigenlijk is. En dat werd zijn volgende missie die hij uitdraagt in de tv-serie... André op Aarde waarvoor hij afreisde naar Brazilië, Groenland en Indonesië. Hier is André Kuipers. Uw presentator is Petra Possel. André op aarde, dat klinkt een beetje religieus, zoals Jezus op aarde kwam. Ja, toen, uh, we hebben het over de titel gehad natuurlijk, onderling, met allemaal mensen. En uh, toen dacht je ja, André op aarde, maar straks denken mensen nog dat het over André Hazes gaat. <laughs> die terug is, bijvoorbeeld. Ja, met, en, geschoten met een pijl dan, toch zeker. Nou, ja. Nou, dus, dus, maar ja, het dekte wel uh, op zich de lading, want uh, ja, ruimte en dan terug op aarde. Dus ja. dat is het geworden. Ja, maar zit er verder eigenlijk iets van religieus besef... Bij jou bijvoorbeeld? Uh, nee, nee. Ik, uh, ik ben niet religieus. Uh, neem niet weg dat als je in de ruimte bent... dat je wel een soort kosmisch gevoel krijgt. Je weet wel dat de aarde, uh, dat de aarde rond is enzovoort. Maar als je gewoon op aarde staat dan lijkt die plat... en de lucht lijkt oneindig... Ja. Uh, tot je in de ruimte bent en dan dan zie je ineens, dan voel je ineens wat je eigenlijk al weet... Uh, dat je rond een bol gaat en dat die bol weer om de zon gaat. En uh, dan je ziet de planeten, uh, zie je, uh, je ziet uh, Mars en Venus enzovoort... en je ziet de maan opkomen door de domking en dan ga je daar weer onderdoor. En je, je voelt heel duidelijk dat je onderdeel bent van een zonnestelsel... van, van, van het heelal. Uh, dus dat is, ik noem het maar een kosmisch gevoel. gevoel. Maar is dat een machtig gevoel of is dat een nietig gevoel? Beide eigenlijk. Ja, het is aan de ene kant uh, uh, machtig, niet voor jezelf hoor. Voor jezelf is het heel nietig inderdaad. Je, bent, uh, ja, je voelt je ineens schrompelen, maar je voelt zelfs dat de, dat de aarde uh, ineens schrompelt. Als je recht naar de aarde kijkt, uh, of het boven is of beneden je, ligt eraan hoe je uit het raam kijkt, uh, er is geen onder en boven. Ja. Dan, dan is het heel machtig je, wauw, prachtig, schitterende kleuren en een uh, magistrale bol. Maar zodra je er langs kijkt en, je, en dan zie je het zwarte van het helal, dan is het net alsof die hele aarde in elkaar schrompelt. He, dat het een soort, een soort uh, levende cel wordt met een dun membraantje eromheen. En dan voelt hij juist heel klein en, uh, en kwetsbaar aan. Heel dubbel gevoel. Kijk eens naar deze foto van NSC Next van vandaag. Ja ja, ja dus, dat, beschrijf eens wat je ziet. Uh, ja, wat, ja, wat ik zie is een prachtige zonsondergang uh, en, uh, en sterren. Uh, en rond die sterren, uh, natuurlijk, planeten. En dan, kijk, ik ben een science fiction fan. Dat is ook allemaal mee, met mij begonnen. Met science fiction boekjes. En dat waren allemaal avonturen op planeten. Bij andere sterren. Uh, waar allerlei uh, ander leven was. En uh, spannende avonturen. Ja. Dus ja, ik ben vanaf mijn twaalfde. Leef ik al in een, in een, in een wereld. Waarbij er uh, overal in het heelal. Andere planeten zijn. Met leven erop. Ja. Dus dit is alleen maar een bevestiging een bevestiging van het feit uh, dat er uh, heel veel andere uh, planeten zijn... waarvan ik denk dat er ook uh, leven is. Alleen, we kunnen het nog niet bewijzen. Maar de bewijzen wat andere planeten betreft, die, die stromen nu binnen. En in het begin, uh, heel af en toe, kon je een grote planeten ontdekken... rond een andere ster. Want het is natuurlijk super moeilijk om zo'n klein planeetje... rond zo'n grote ster te ontdekken. Ja. Maar met Kepler, die, die, die, die, na die, die naast de telescoop, hebben we ontzettend veel uh, planeten nu gevonden. Ook planeten die uh, ongeveer dezelfde uh, grote structuur van, uh, als de aarde hebben. Het dampkring, je damkring, er zijn bepaalde eisen uh, om op de aarde te lijken. Uh, niet te ver van de zon, niet te dichtbij. Maar er zijn er dus... Ontzettend veel van. En Hier berekeningen... staat 10 miljard planeten... Ja. lijken misschien op de aarde. Ja, precies. En dat is alleen in ons eigen melkwegstelsel. En, en, en, en ondertussen hebben we ook nog een keer... 100 of 200 miljard melkwegstelsels. Er zijn meer sterren in het hele dan zandkorrels. Je wordt de aarde. gewoon duizelig als je eraan denkt. Ja, het zijn allemaal getalletjes natuurlijk. Maar daarom denk ik, door, door, ja, doordat die getallen zo groot zijn... Dat ik denk dat er op heel veel plekken ook leven is ontstaan. Alleen ja. dat, moet, dat moeten we nog zien te bereiken. Nou ja, en, en die vragen staan dan in NNC Next van vandaag. Ja. Worden die allemaal gesteld? Is er wifi op, op die andere planeet? Ja, kijk, het is leuk. Hè? Dat is, dat is de technologie die wij nu gebruiken. Uh, uh, elektromagnetisme dat, vroeger was dat uh, tovenarij hekserij als ja. je vroeger met een mobieltje uh, in de middeleeuwen had gebeld stond je de volgende dag op de brandstapel waarschijnlijk uh, het is hekserij maar, hey, je kan het niet zien, je kan het niet voelen, maar het is er wel ja. uh, dus wij gebruiken dat nu uh, maar wie weet, uh, andere beschavingen die misschien wel met zwaartekrachtgolven of allemaal dingen bezig zijn waar wij nog niet eens aan kunnen denken. Uh, dus uh, het is altijd, wij luisteren nu uh, in het hellal. luisteren we naar uh, afwijkende radiosignalen van andere sterren. Dat Om uit. dat te interpreteren. Om te kijken of je daar uh, vreemde uh, artificiële signalen van het aan kan krijgen. Maar, die simpele maar dat hebben we nog niet gevonden. Die simpele vragen die wij ons stellen: van, zouden ze een ezel hebben, bijvoorbeeld op Mars, nou. Nou, Mars weten we wel dat. <laughs> niet zo is hè. zijn er vissen die water spuiten, zijn er zwevende dieren, zijn er paarden op zes poten. Ja. En ja, nou, jij is, lacht er uh, al een beetje om. nou, het is, het is leuk want helemaal kijk, het, het wordt natuurlijk vaak gedacht van uh, buitenaardse wezens, ook in, in, in, uh, in science fiction films natuurlijk. E. ja, en die en allemaal uh, hetzelfde, een beetje hetzelfde eruit zien als wij. nou, je hoeft alleen maar te duiken. En onder water te gaan om te zien dat levensvormen totaal bizar eruit kunnen zien. Die ja. Helemaal niet meer op ons lijken. Terwijl dat nog steeds hetzelfde DNA heeft. Zo'n ja. zo zo zo diepzeewezen dat er helemaal raar uitziet, heeft hetzelfde DNA als wij. Soms met twee eh, koppen. Ja, nou, bijvoorbeeld. Zes ogen. Ja ja, zit... ja, ja. ja. Eh, dus moet je voorstellen. dat is op onze eigen planeet, gebaseerd op dezelfde structuren. Ja. Kan je nagaan op een andere planeet. Dus het is heel moeilijk voor te stellen hoe dat eruit ziet. Er zijn natuurlijk wel eisen. Je kan natuurlijk wel bepaalde dingen vastleggen. Of zo van, uh, ja, het moet natuurlijk contact met de omgeving hebben. Uh, het is, uh, die ontwikkelingen zullen enigszins gelijk lopen. Je moet uh, communiceren met andere wezens. Je moet, uh, je, je moet uh, voor, uh, zeg maar voedsel op kunnen nemen. Uh, chemische reacties... Uh, je moet je kunnen voortbewegen. Nou, dat zijn bepaalde dingen die je waarschijnlijk wel kan vastleggen. Mm. Maar dat zal er heel vreemd uitzien. Ja. Die vragen horen ook heel erg bij, bij de kinderfantasie. Dat je vroeger in bed lag. Tenminste, dat herinner ik mij. En waarschijnlijk heb jij dat ook gehad. Als aanstaande astronaut zeker. En ging fantaseren over hoe ziet de wereld eruit. Soms schreef je ook een kaartje aan je opa en oma. En dan schreef je dan op de aarde het heelal. Ja, ja. Ja, ja, dat Al <laughs> ja. steeds groter en groter. Ja, klopt. Maar daar had je fantasieën bij. Ik laat je een fragment horen. Ik hoop dat dat fragment nu kan. Dat is een hoorspelfragment uit, ik denk de jaren 50. Ik, ik improviseer dit nu even. Maar het is een, een fragment uh, van een, een serie die in januari te horen is... op, uh, op Radio Nostalgia, op Radio uh, 5 is dat. En dat heet Sprong in het Helal. Daar heb je ook aan meegewerkt, aan ja, deze hoorspelserie. Klopt, ja. Maar het is ook een oude hoorspelserie. Ja, daar is het natuurlijk op gebaseerd. Ja, vertel het zijn, eens, hoe was Het zijn boeken van Charles Chilton... En uh, die zijn uh, in de jaren 50 uh, onder de regie van Leon Povel... zijn die verwerkt tot een fantastische hoorstel. Heel mysterieus. Ik vind het vooral het tweede deel het Marsmysterie, vind ik fantastisch. Uh, je, je kon er helemaal kan je erin wegdrijven. Hoorspelers zijn veel interessanter natuurlijk dan films eigenlijk. Je, je eigen fantasie kan je maken. Ja. Uh, dus ik, uh, ik, ik volgde dat uh, niet de eerste keer, want dat was in de jaren 50. Maar in de jaren 70 was het herhaald. Ik nam het op op een bandrecorder van mijn vader en uh, ja magistraal spanning, uh, mysterieus. En uh, er zijn drie afleveringen, drie series van geweest. Uh, en dan bleek dat er nog, een, nog meer materiaal van die Charles Chilton uh, was... En, uh, en dat is nu een, zeg maar, een, een vierde deel geworden. G dat geregisseerd is... door de zoon van ja, deze ja, povel. Precies. Ja, dat was dus uh, dat was, ja, ontzettend leuk en een eer om dat uh, te doen. En, en wat uh, mocht jij dan doen? Wat ben ja, jij ik dan? Heb, ik, ik heb een, een, klein, een klein rolletje uh, als een, uh, een astronaut op de aarde... die, uh, uh, zeg maar die uh, in het begin van het verhaal... Uh, de astronauten ontvangt die uit het verleden eigenlijk komen. He, de hoofdrolspelers uit die andere series... Ja. die dan een soort tijdreis hebben gemaakt. En uh, die ontvang ik dan uh, om te kijken van... Uh, ja. uh, wat zijn het zijn de bedriegers of... Die geluiden hebben we nog niet... maar we hebben wel dat, dat mooie nostalgische geluid van het spelen. Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart sprong in het heelal. Ja, de, de, de hele sfeer is zo goed. Dit is, is die Mars betaling. aflevering. Ja, dit is uh, het mysterie. Wat jij het helemaal. Ja, en daarna uh... heb je nog Mars valt aan en... Uh... Hier lag je na te luisteren, ja, ja, ja. als jongeman. Die, ja, die, het uh, is ook lekker slow. Het gaat langzaam en elke aflevering gebeurt eigenlijk niet zoveel... maar net genoeg om de spanning er helemaal in te houden. Ja, groot. Ja, ik ben ja. gek op hoorspelen. Ja. We gaan praten over een serie die je hebt gemaakt. Het heeft niets met een hoorspel te maken. Het is natuurlijk wel een serie die je hebt gemaakt voor de NTR-televisie... met een ploeg mensen uh, over de hele wereld... die voortkomt eigenlijk uit dat wat je gedaan hebt, namelijk landen. Nog ruim Schoots een jaar geleden ben je geland mm -hmm. na een ruimtereis. En vanaf dat moment uh, was je behalve een van de meest populaire Nederlanders. Was je ook ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. Uh, je bent daarnaast ook astronaut, zoals ik al gezegd had, en arts. En uh, je hebt uh, een missie ontdekt in jezelf. En, en die missie is de wereld beter maken. Wat was uh, het moment dat je, dat je dacht van. Nou, uh, ik ga daar in ieder geval een poging toe doen. <laughs> ja, ja uh, nou, dat was eigenlijk de eerste vlucht. 2004? 2004. Uh, en ja, ik ben druk bezig. Elke minuut zit vol, maar natuurlijk heb je af en toe ook de tijd om naar buiten te kijken. En het duurt even dat het tot je doordringt. Maar dan, uh, ja, dan, dan, dan heb je echt door van, hey, ik draai er mijn aardbol heen. Prachtig om, om te zien, maar ook, uh, ook heel beperkt en uh, kwetsbaar. Uh, en... Je bent zo, kijk, zo'n zo regenwoud. Een Amazone. Je bent er zo overheen. En als je op de grond staat, lijkt het oneindig. Ach, boompje boomtje meer of minder, maakt het uit. Uh, maar vanuit de ruimte zie je dat, je dat het heel beperkt is. Je ziet zo de kust weer liggen. En wat hey. zie je dan eigenlijk? Wat nou, zie je dan in dat amazone Ja, wat je nou ja, dat is dus wat, wat opvalt, er is die beperktheid. Uh -huh. uh, er zijn maar weinig vruchtbare plekken op de aarde. Veel woestijnen, veel hooggebergs, uh, zoutwater... En, uh, en op die vruchtbare plekken mensen, mensen, mensen. Mm -hmm. En uh, ja, dan kan je dus menselijke activiteiten ook zien. Uh, zoals uh, bosbranden, aangestoken bosbranden, boskap. Dan dus zie je echt kale plekken in de bossen. Uh, alsof het aangevreten wordt in die regenwoud. Niet alleen de Amazonen, mm -hmm. ook, uh, in de Amazone, maar ook op Borneo, op Afrika. Je kan het overal gaan zien. Um, dat, uh, dat leidt weer tot, uh, tot erosie. Je kan heel goed, dat zie je ook? Uh, ja, bij de rivieren zie je allemaal grond uh, wegstromen. En, uh, en een land als Madagaskar bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk alle bossen al zo'n bos beetje weg. Ja, dan heb je heel veel last van erosie. Die, die bergen die, die zijn dus kaal. Dat, dat is een verdeeld genoegen, dat naar buiten uh, ja, kijken dat vanuit de ruimte. Ja, zeker. kan is mooi. Want ja. je ziet prachtige rivieren, delta's en... Uh, en uh, maar je ziet ook heel duidelijk uh, menselijke activiteit. Luchtvervuiling. Uh, van, die, van die bruinige, uh, heijige plekken boven grote steden. Uh, dat kan je, kan je zien. Uh, en heel veel lichtjes hè, op de planeet... De steden, hè? Heel veel lichtjes. Ja, komen elke dag komen er 200.000 mensen bij. Elke dag. Ja. En dat is uh, in een jaar 80 miljoen. De hele bevolking van Duitsland erbij. Ja, maar je bent niet voor de Rutgers stichting gaan werken... En, en de pil uit gaan delen. Of nee, nou, ik, precies. De eerste keer uh, dat ik dat zag... Uh, uh, dus hoe kwetsbaar die planeet was, dacht ik... Een soort verzorgd ja, gevoel. Ja. Ik, uh, mensen vragen wel eens was je bang in de ruimte? Uh, nou, niet, niet voor mezelf. Uh, maar wel een soort claustrofobisch gevoel voor de planeet. Mm -hmm. Op een gegeven moment denk je van, oh, dit is alles. Je bent er zo omheen en als er wat misgaat daar beneden, we kunnen we nergens heen. Dit is het enige planeetje wat we hebben. Heel dun schilletje als damkring en uh, een beperkte hoeveelheid gebied. En, uh, en zoals wij opgebouwd zijn, kunnen we ook alleen maar op deze planeet uh, overleven. Ja, we kunnen ook buiten overleven. Dat, dat doe je in de ruimte tenslotte ook. Hè. Dus je, je, je kan wel, maar heb je de nodige hulpmiddelen ja, nodig? Ja. Je hebt een nodig. Niet voor ruimte velen weggelegd. Nee, voorlopig, voorlopig niet. Nee. Misschien dat mensen in de toekomst koloniseert, maar dat is geen oplossing. Het is geen oplossing voor overbevolking. En dan zou je per dag al 200.000 mensen moeten lanceren. Ja, dus het ja. is geen oplossing. Nee. Dat zullen we echt hier zelf dit, moeten doen. Dit hoeven we vanavond niet uit te werken op een bierfilter. Dit. <laughs> <laughs> uh, maar uh, dus toen dacht ik, oké, okay, uh, mensen vinden het prachtig om het verhaal te horen van een ruimtevlucht. Dat vond ik zelf ook. Als er een astronaut kan praten, een Amerikaan, in, op TU Delft of zo, dan ging ik erheen. En uh, dat wilde ik ook horen. Het is een exotisch verhaal. Maar daar kan je meteen in meenemen van, hé, hey, prachtige planeet, maar ja. er is ook van alles mee mis. En, uh, zijn roofbouw aan het plegen. En, uh, dus de, toen dacht ik, oké, okay, uh, dus ik, ik neem dat mee in het verhaal. Uh, en ik ben uh, zelf naar het WNF gestapt. Dan kan ik wat voor jullie doen. Nou, dat is uitgemond in dat ik uh, ambassadeur werd... en uh, ja, uh, bij de start van een campagne actief ben... Uh, dingen op, uh, voor de website doe, uh, voor, de, voor de jeugdbladen en dergelijke zaken... Uh, dus dat, zo is dat uh, begonnen. En daar is uiteindelijk is er een televisieserie gemaakt bij de NCR ja. in, in drie delen. Uh, die 8 november, als ik het goed zeg, ja, klopt. zeg van start gaat. Ja, en die ja. gaat zo van start, want dan, dan hebben we meteen in een, in een notendop hebben we eigenlijk even hoe jij gelanceerd wordt. Oké. 3, 2, 1 en lift off. Vanuit de ruimte zag ik hoe kwetsbaar onze planeet is. Terug op aarde ga je kijken wat er aan de hand is. In Brazilië, Groenland, New York en Indonesië. Indonesië was de laatste. Jij gaat, uh, je bent naar al die landen geweest. Uh, je, wat, wat, wat, wat, was eigenlijk, wat was de missie eigenlijk precies? Wat ging je doen daar? Ja, toen ik. Tweede vlucht ging, dacht ik: ik ga gebieden eh, met WNF overleggen. Eh, gebieden waar WNF bezig is: uh, met ja, beschermen van de natuur, biodiversiteit, overleg met overheden om dingen beter te laten lopen. Dacht ik: nou, laat ik die gewoon eens fotograferen en een kaart brengen en een stukje filmen uh, voor het WNF zelf. Ja. Um, maar vervolgens kwam ook uh, NTR uh, met het idee van: hé, hey, kunnen we dat niet, uh, dat niet laten zien? Wat je vanuit de ruimte hebt laten gezien en hoe het op de grond is, om daar gewoon een programma van te maken. En zo is die, die samenwerking ontstaan. En dat is ook het idee van uh, wat ik kan zien vanuit de ruimte: wat betekent dat nou op de grond? En hoe komt dat? Waarom is die ontbossing uh, daar? En uh, hoe zit dat met uh, die enorme hoeveelheid vissersschepen op, op, uh, op het water? Wat betekent het? Nou, er zijn natuurlijk allerlei uh, kernpunten waar het WNF mee bezig is. Je kan niet de hele aarde uh, beschermen. Dus, nee. dus ze, ze lichten daar bepaalde uh, gebieden uit. De Amazon is er een van. De koraalriffen. Ja, bedreigde koraal wat ernstig bedreigd. Uh, dus dat soort zaken. Uh, klimaatverandering. Hè, de opwarming van de aarde is de grootste bedreiging voor biodiversiteit bijvoorbeeld. Dus die, die dingen zijn we eruit gaan lichten. Toen zijn we gaan zoeken van welke plekken kunnen we, kunnen we daarvoor bezoeken. Ja. En zijn deze drie uitgerold? Of vier eigenlijk? Het, het viel me meteen op, want ik heb twee van de drie afleveringen kunnen zien. De derde is nog niet helemaal afgemonteerd. En, ja. en daar, hoort, daar is ook nog geen stem bij. Dat is Indonesië. Maar bijvoorbeeld Groenland. Dan zie je dus dat enerzijds er een milieuramp zich vol, voltrekt. Maar anderzijds dat de bevolking daar ook wel bij vaart. Ja, dat is interessant. Hè? Dat, dat ik zelf ook. Hoor. Dat staat op gespannen voet met elkaar. Elkaar. Want ja, ze, gaan, ze doen big business sinds dat die ijskap weg is. Kunnen ze mijnen aan gaan leggen en ja, gaan zo ja, maar door. Ja, dat, dat viel mij ook op. Uh, want in eerste instantie, uh, de aarde warmt op, de zeespiegel stijgt. Omdat de ijskap gaat smelten van Groenland. Dus uh, druk bezig. Alle kletsjes op de wereld die zijn aan het, aan het wijken. En uh, ja, dat heeft natuurlijk. levert uh, problemen op, uh, denk je in eerste instantie? Dat is ook zo. Hè? Dus, uh, IJsberen komen in problemen, die kunnen niet meer goed het ijs op om zeehonden ja. rond te vangen. Lokale, uh, lokale bevolkingen, de oude of de, de, de, de, de, de oude methodes. Mensen moeten sledehonden verkopen omdat er niet genoeg ijs ligt. En dan denk je, nou, dat is dramatisch. Maar aan de andere kant, inderdaad, de Groenlandse bevolking... die zijn, ja, dat zit ook in de moderne wereld. En dat zijn er 56.000... En die zijn ineens met hele andere dingen bij. die denken van, oh, inderdaad, ijs weg. We kunnen wijnbouw gaan doen. Kostbare metalen waar de hele wereld op zit te wachten. Er worden zelfs dus uh, aardbeien verplant. Ja, het, wordt echt, het is echt warmer aan het worden. De, de vissen zijn er veranderd. ineens is de kabeljauw terug. Maar zo het makreel is er nu ineens in de war. Ja. Want de temperatuur is gestegen. Dus het dus heeft voor een ja. heleboel mensen ook weer een, een economisch interessant aspect. En, en dan en krijg je eerst toch die boom. Je krijgt dan ja. eerst die economische groei. Nou, Voordat ja, er iemand is, dan zegt van, uh, nou, misschien moeten we dat toch precies. een beetje... Dat is natuurlijk de gevaar, want uh, ik, ik snap heel goed dat ze zeggen... Oh, nou kunnen we makkelijk naar olie gaan boren, we hebben geen last van ijs... Uh, maar daar zijn natuurlijk heel veel mensen als de dood dat er wat misgaat. Een olieramp is natuurlijk uh, een enorme ja. bedreiging voor de natuur daar. Maar ook voor de vissers eh, ja. die, die nu juist weer goed gaan. Omdat er weer... Dus er zit een heleboel kanten aan het verhaal. Dat, is, dat, is erg, dat vond ik erg interessant om, uh, om maar te Maar je volgen. benadert al die kanten, maar wel met een zekere mate van vrolijkheid... viel me op uh, die twee afleveringen die ik heb gezien. Je stapt daar rond. Het is gewoon André die wat rondstapt. En, uh, maar het is nergens moralistisch of, of oordelend... En ik vind ook niet dat je lijkt op El Gore in dit opzicht. Oké, okay, dat want, is ook niet de bedoeling. Hadden we niet in gedachten. <lacht> El Gore niet. heeft haar ook heel anders zitten. Maar nee, los daarvan. Maar El Gore, daar gaat iets dreigends van uit. En ik heb na een af... Als ik even naar El Gore hmm. kijk, dan ben ik aan het eind durf ik eigenlijk niet meer te gaan slapen, want dan denk ik... nou, als het even tegen zit, dan word ik morgen niet meer wakker. Ja. Bij André Kuipers word je morgen gewoon wel wakker. Dat hoop ik, maar... <laughs> ja, nou, Kijk dat, vanuit, Er zit ook wat in, want, ja, op zich ben ik heel optimistisch. Hè? Um, ik dacht altijd van, nou, dat lossen we wel op. Toen ik bij het WNF kwam, toen werd ik ineens ook okay, even heel pessimistisch. Want toen zag ik de echte cijfers. En dat gaat hartstikke slecht. Ja. Toen dan, dan besef je ineens van, oh jee... Dit, maar dit gaat het gaat ook meer slecht dan, dan dat het goed gaat. Maar uh, als je niks doet... Gaat het nog veel slechter. En dat is, dat is het hele invalshoek natuurlijk. Je moet, het, je moet wel wat uh, doen. En je kan dingen doen. Hè. Sommige dingen die kan je verbeteren. Iedereen had het vroeger over zure regen. Dat is aangepakt. zijn maatregelen genomen. Dat eh, is opgelost. Het gat in de oceaanlaag eh, Allerlei maatregelen om die drijfgassen te, uit de wereld te helpen. Dat Gaat beter. Dus je kan wel degelijk dingen doen. Er zijn uh, beschermde natuurgebieden in sommige uh, gebieden. Hè, dus de, gaat de wildstand juist ja, weer weer goed. Hè, er komen er de meer van. Uh, dus je kan wel degelijk dingen doen. Mm -hmm. en, en dat is wat ik natuurlijk, uh, wat dat ook meer bij mijn karakter goed past. Maar ook bij het WNF. Uh, is van uh, gewoon jongens, kijken we oplossing kunnen vinden. En, WNF en dan, dat, zijn... dat willen we ook uitstralen. Er zijn grote problemen. Dus bewustwording. Maar tegelijkertijd ook laten zien van... Hey, kijk, dit, dit initiatief is er, dat initiatief is er... en je kan dingen daadwerkelijk doen. Niet uh, als land, maar ook als individu. Nou ja, wij hebben gesproken met Nathalie van Koot van het Wereld Natuurfonds En zij zei tegen ons, hij brengt het meest vreselijke nieuws over de aarde... maar brengt tegelijk hoop. En dat is knap. Hij heeft een praktisch verfrissende aanpak. Niet zo van, we gaan nu met z'n allen eraan... en er is niets meer wat we verder kunnen doen. Daar zijn al genoeg programma's van. André is eigenlijk gewoon precies hoe het WNF wil overkomen. Niet wanhopen. We kunnen van alles doen. Het is nog niet te laat dat past ook perfect bij jouw karakter. Dat weet ik helemaal niet, daar gok ik op. Want ik heb het idee dat je ook een beetje zo in het leven staat. Of ja, ik ben op zich heel uh, positief. En ik, ik, ik ga er ook van uit uh, dat we als, uh, als mens... Uh, ja, in ieder geval slim genoeg zijn om allerlei nieuwe technologieën te verzinnen. Mm -hmm. Daar zijn we al druk mee bezig. Vroeger had niemand het over uh, groene stroom, elektrische auto's... of uh, ja, biologische producten, FSC-houten. had niemand het over. En dus langzaam komt het besef wel uh, dat, je, dat, je, dat van alles kan gebeuren. En ook bedrijven, want daar gaat het natuurlijk om, die springen daarop in. Ja, die zetten dingen in de schappen. Waarom? Omdat ze er geld mee kunnen verdienen. En die kant moet natuurlijk op. Dat, ook, dat je kan zien dat je gewoon geld kan verdienen. Ook met duurzame technologieën. Ja. Uh, en dat je gewoon van de oude fossiele brandstoffen af kan stappen. En nieuwe dingen kan gaan doen. En nog steeds winst kan maken. En dus uh, die kant moet het een beetje op. Dus ik geloof heel sterk in nieuwe technologieën. Uh, om in beter evenwicht te komen. En dan hoop ik dat we verstandig genoeg zijn als mensheid. Om dat op tijd... In te zetten. Want uh, ondertussen gaat de bevolkingsgroei razendsnel. En dat is, dat is best te alarmerend, natuurlijk. Ja, maar ja, soms dan strijdt er iets in mij. Als ik dan naar zo'n serie zit te kijken, dan denk ik van. Uh, ben ik nu verpest en cynisch geworden. Als ik uh, een paar hele leuke jonge meiden... boven op het dak van een wolkenkrabber in New York... een groene tuin, een moestuin zie aanleggen... dan vind ik dat natuurlijk een buitengewoon schattig... en uh, inventief uh, project. Maar tegelijkertijd denk ik... we kunnen beter in, in Afrika uh, als een gek uh, zorgen... Dat, dat, dat er wat meer aan uh, geboortebeperking wordt gedaan. Uh, ja. Ik bedoel, dat heeft misschien wat meer effect... dan slaten staan uh, verpoten op een dak in New York. Ja, nou, dat is als we het over overvolk hebben, dan gaat overigens die derde aflevering vooral over uh, met Indonesië. Uh, dat is een heel uh, belangrijk uh, onderwerp natuurlijk. In 2050 hebben we straks 10 miljard mensen. Ja. De aarde zou het aankunnen, maar het probleem is: als we. Als ja, dat al zeg die, jij, de aarde. Ja, als de aarde al die dan? mensen willen leven zoals wij. Eh, dan heb je nu al met 7 miljard mensen 3,5 aardbol nodig. Wij leven ver boven onze stand. In Amerika nog veel meer. Eh, dus dan heb je 4, 4,5 aardbol nodig. Dus dat kan helemaal niet. Dus daar zit natuurlijk een probleem. Die mensen die willen allemaal kinderen voeden. Willen allemaal lekker leven zoals wij. En, en, en wij kunnen moeilijk zeggen dat mag niet. Want wij hebben alles al. Nou, en daar zit natuurlijk een groot probleem. Dus de, de, de, de grondstoffen, de, de energie, water, voedsel... Daar, dat moet, ja, er moet een betere manier komen om dat te produceren... en te verdelen ja. en zorgen dat het niet ten koste gaat van de natuur. En, en daar is een hele grote slag te slaan. En, dat, en, en ja, hopelijk kunnen we dat op tijd doen. En dat we niet aan het einde van de rit uh, alle natuur kwijt zijn. En de diersoorten uitgestorven. Want bij groeiende rijkdom gaat het kindertal bijna altijd naar beneden. Nou, dat is, dat zo, is een precies, ontwikkeling. Maar dat gaat, dat gaat later. En dat is het, natuurlijk het probleem met die overbevolking. Daar zit decennia eh, tot, dat is het, tot 1800 was de wereldbevolking gelijk. Waarom? Omdat, omdat kinderen allemaal dood gingen. Er was een soort evenwicht. En uh, de bevolking nam dus niet veel toe. En toen kwam hygiëne, uh, medische zorg. En ineens bleven mensen leven. Ja. En uh, dat is, dat is uh, prima. Iedereen houdt altijd als zijn leven. Ik bedoel, iedereen wil. Dat is een biologische drang natuurlijk. Je wil uh, zorgen Voor dat kinderen staan. niet doodgaan. Ja. Maar ondertussen ging de bevolking... Uh, de, de aantal kinderen, dat daalt veel langzamer... Het als gevolg dat je dus een hele bulk mensen erbij krijgt. Dat stopt pas in 2050. Ja. En, Zag en jij ja, ook... die mensen die moet je dus allemaal uh, zien te voeden. Die moeten het allemaal lekker hebben. Uh, en, maar ze en, willen eigenlijk ook allemaal in een SUV rijden. En dat kan dus niet. Nee. We gaan even naar de file kijken. Want dat is ook een typisch probleem wat bij deze tijd hoort. Ja. Verkeersinformatie. Met een paar files nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Sloten, drie kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor Berkel en Rode Reis nog 7 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht nog 5 kilometer. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Knoop het Hoevelake 2 kilometer, maar de rijstroken daar zijn weer vrij. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik praat vandaag met André Kuipers, astronaut... Zeer bekende Nederlander, zeer geliefde Nederlander. Ambassadeur van het uh, Wereld Natuurfonds. Sinds hij geland is uh, weer op aarde na een lange, lange 196... 193, 193 dagen tocht uh, rond de wereld. Uh, uh, ja, is hij eigenlijk permanent op pad. Hij, heeft, hij had niet eens tijd om te eten vandaag. Wat voor de voetafdruk op de wereld weer ja, een goed. enorm positieve ja. uitwerking heeft. Ja, dat je is waar. Want je ging dus in Brazilië. Want hij heeft er dus een televisie. Ik zal even netjes afmaken dit. Een televisieserie, driedelig. Gaat 8 november van start bij de NTR. En daar zien we in drie afleveringen hoe de wereld aangetast wordt door onszelf. En dat we ons eigen leven eigenlijk onmogelijk maken. Daar, daar is André Kuip is naar nou op zoek gegaan, is een mooie serie geworden. En daarin zien we dan bijvoorbeeld een, een Braziliaans vleesrestaurant, een, een grill- en roosterrestaurant, uh, Churrascaria heet ja, het geloof ja. ik, hè. En daar eet de mens onbeperkt, vanzelfsprekend, één kilo vlees bij ja, een diner. ja. Heel lekker vlees, overigens. Ja, <laughs> heb jij ook een kilo weggekant? Nou, dat denk ik niet. Uh, maar uh, uh, ja, dat is het een, een, een typisch. Dit is een vlees, vleescultuur. Uh, en uh, en, en dat, dat hebben we natuurlijk ook willen laten zien. Overigens, uh, dus 95 kilo vlees uh, Per jaar eten de Braziliaan in Nederland 86 kilo. Is dus dat is ook heel veel. Dat is gewoon een mens, eet je dan op. En, uh, uh, en dat is waar het, waar het natuurlijk over gaat. Want uh, uh, je noemde net het, het verkeer en het, niet iedereen uh, een luxe auto kan rijden op de wereld. Uh, maar dat, in het Westen doen we dat dus wel. En uh, ja, uh, als je het rijk hebt, dan wil je een lekker auto, Maar ook bijvoorbeeld vlees eten. Dat zie je dus ook in Brazilië. Het, is, het, is, uh, ja, het hoort erbij bij, uh, bij het welvaren. En uh, hoe welvarender hoe meer, ja, vlees, hoe meer je eet. vlees je gaat eten. En ja. dat is daar uh, onbeperkt. Uh, maar in Nederland... in Nederland, hoor. Vroeger aten wij alleen op zaterdagavond vlees. Dat was gewoon geen geld om meer uh, uh, te eten. Maar en nu zie je gewoon... een soort, soort mini-elite ontstaan. Die noem ik nu even mini-elite. Maar je ziet nu juist een soort tegenbeweging ontstaan... dat mensen minder vlees gaan eten. Het ja. vlees verlaten is heel populair. Ja. Uh, mensen gaan uh, 50 gram vlees per dag eten... in plaats van 150 ja, gram. Ja, nou, precies. En dat is, is zo'n tendens. En, uh, dat is eigenlijk alleen maar rijkdom, dus... Van ons. Hoe verder je dus ja, bent in je ja, rijkdom, ja, ja. hoe milieubewuster? Nou, uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, ik heb, toen ik bij het WNF kwam, heb ik eens die uh, ecologische voetafdruk gemaakt. Ja. Ik iedereen aanraden, dus uh, ja, ik vond het zeer uh, interessant om te doen. Ik dacht toen, ik ga super slecht scoren. Want ik was toen in opleiding uh, als astronaut... en dat betekent heel veel vliegen de hele wereld over. En het viel me nog mee... Overigens was het nog steeds uh, 3,4 aardes die ik gebruikte. Maar anders had het misschien wel 3,9 yes. geweest. Want ik uh, ging eens analyseren waarom ik minder hoog scoorde dan ik dacht. En dat kwam omdat ik uh, thuis geen vlees eet. Mijn vrouw is vegetarisch, mijn oudste dochter. Dus dat staat gewoon niet op tafel. En dat blijkt ontzettend veel uit te maken. Want uh, dat, dat is het probleem van vlees. Er wordt ontzettend veel land, uh, energie, water voor gebruikt. Nou, Je ja, laat dat ook zien, hè? die soja. Ja, ja. Die soja moet ja. naar de andere kant van de wereld gevlogen Precies. worden. Daar moet dat vee mee gevoerd worden. Ja. En dat kost allemaal ontzettend veel ja, geld voor dat hele is ja. dus heel ja. inefficiënt. Het is heel inefficiënt. En het heeft een enorme impact op de omgeving. En, uh, uh, dus wij, wij doen daar dus allemaal aan mee, aan het hele systeem. En dat beseffen een hoop mensen waarschijnlijk niet. Een maar er vlees is wat je eet in de supermarkt, wat je daar koopt... het heeft effect op de bossen in Brazilië. Hetzelfde voor alle producten waar palmolie in zit. Dan gaan de bossen in Borneo voor tegen de vlakte. En dus we zitten zelf in een systeem zonder dat we het helemaal doorhebben... waarin dat allemaal gebeurt. Er wordt een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. Wij moeten zelf handelen of, of juist niet handelen... maar in ieder geval zorgen dat we die zaak in evenwicht krijgen. Minder vlees eten, de auto minder gebruiken, minder elektriciteit... en ga zo maar door. Ik heb altijd het idee, volgens mij moeten er gewoon keiharde maatregelen van bovenaf opgelegd worden. Omdat dat de enige manier is om de mensen in beweging te krijgen. Nee, ja, maar dat werkt niet. Dat is ah. een democratisch land, een partij die gaan voor hun kiezers. En zo, dat, dat zo werkt, dat, dat gaat niet werken. Want die partijen worden gewoon niet gekozen. Uh, je moet heel langzaam besef kweken. Bewustwording, en dat, is, dat gebeurt ook wel. Nou, dat, uh, wat ik al zei, mensen hadden het vroeger helemaal niet over groene dingen of duurzame dingen. En dat begint steeds meer te komen en ook commerciële bedrijven die inzien van... hé, hey, hier is ook wat mee te doen. Het publiek wil dit, daar moet je langzaam naartoe. Dus het is een langzaam proces. Mm. Maar ik denk wel dat het gaat komen. En dan hoop je ook dat dat, dat, dat uh, zeg maar zich voortzet... In, in landen waar een enorme bevolkingsgroei is. He, dat, uh, India, China. China met zijn enorme luchtvervuiling bijvoorbeeld... Dat is een enorme daar, expansie. Ja, maar daar krijg je dus ook langzaam toch wel beseffen... Zo, zo kunnen we niet doorgaan. Dus ik denk dat, uh, dat ze in China toch ook wel over gaan stappen... op veel uh, uh, duurzamere vormen van energie. Want ja, ze, uh, ze zijn zichzelf aan het verstikken bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. Ja, dan, dan moet het wel uh, goed afgesproken worden. Want in eigen land mogen ze in China geen, geen bossen kappen. Nee, Dus de Rus gaan ze in Indonesië te voeren, hoor. Zodat ja. we een beetje in evenwicht komen. Ja, ik, ik noemde jou in het begin van de uitzending een, een man met een missie. Um, die missie, die heb je eigenlijk... Ja, die had je misschien al wel in je, maar die heb je echt... Uh, opgewarmd als het ware toen je buiten de aarde was en, en op ons neerkeek en zag wat we aangericht hadden. Ja, op ons neerkeek, dat, dat is een moeilijke zin voor jou. Ik zie jouw hoofd zo graag. <laughs> zo wil ik niet graag geafficheerd worden. Maar goed, uh, je keek ik op ons... Het is heel goed dat ik er zelf ook uh, een onderdeel van ben. Ik ben natuurlijk ook gewoon een Nederlander die, die uh, Maar je had toch zeker echt afstand genomen? Hoe oh, bedoel je dat? Ja, ja, je had afstand ja, genomen. Je keek, ja. je keek op die aarde en ja. je zag dat. Het ja, springt gewoon tot je door van oeps, dit is alles. Ja. ja. Ik, ik had het ook over religieus besef. Jij zei meteen, ik ben niet religieus. Maar er zijn heel veel astronauten die terug zijn gekomen... uit de ruimte, die toch... Wezenlijk veranderd zijn. Mm. Religieus geworden zijn. Nou, zijn gaan prediken in Amerika. Ja, dat zijn, dat zijn enkelingen. en Ze hebben wel eens dat gekeken, want ze zeiden van ja, die mensen zijn allemaal veranderd. Nou, dan neem je een groepje uh, standaard mensen. En je neemt een groepje astronauten. Er is altijd wel iemand die depressief wordt. Er is altijd wel iemand die super religieus wordt. Altijd wel iemand die aan de drank raakt. En maar wat komt er schuur. uit? Oh. Nou, maar wat, wel, wat wel zo is, is dat veel astronauten. Uh, okay. zeg maar die uh, zich meer bewust worden van die kwetsbaarheid van de aarde en uh, dus dit uh, wat, wat mijn jij russische hebt. collega uh, Koljov, is de meest ervaren astronaut. Eh, nou, die werkt voor WNF eh, in Rusland bijvoorbeeld. Eh, ik heb in de serie spreek ik ook met mijn Braziliaanse collega, ja. eh, Marcus Pontes. en eh, die heeft er ook een, een, zeg maar een, een stichting opgericht om eh, zeg mensen maar en de, de, de, de, zeg maar de regenwouden te beschermen in de uh -huh. Amazone. En eh, dus het is dus van verschillende astronauten, eh, ja, is dat bij verschillende astronauten is dat gevoel gekomen? om ja, toch die, die kleine planeet die we eigenlijk hebben... om dat veel beter uh, te bewaken. Gewoon ook voor de toekomst, voor je eigen kinderen. En, uh, een verhevigde verantwoordelijkheidsgevoel, dat is het dan wel. Ja, meer om mensen toch een beetje bewust te maken van... Uh, ho, de, de bossen zijn niet oneindig, de uh, hoeveelheid ja. vis is niet oneindig... en, uh, uh, en uh, de, de atmosfeer ook niet. Uh, dus laten we een beetje oppassen. Uh, en ik, ja, ik denk dat elk... Dat bewustwording heel belangrijk is. Want elke onderneming, elke boer... Die, die zorgt er ook voor dat zijn land niet uitgeput raakt. En dat je volgend jaar ook nog uh, uh, wat kan uh, verbouwen. Ja. Of dat je weer hout hebt om te kappen. En dat doen we als mensheid niet echt. De zeeën gaan worden leeggevist, uh, De bossen worden gekapt. We zijn met roofbouw bezig. Ja. En het is ook een heleboel... Uh, ja, het, is, het is egoïsme misschien van, uh, van, van bedrijven. Maar er zit ook een veel onkunde bij... Uh, ja, gewoon verkeerd bezig zijn... en niet doorhebben dat, uh, dat het de verkeerde kant op ja. gaat. Is er eigenlijk wel wat met je gebeurd... sinds je in de ruimte bent geweest? Ben je ja. veranderd bijvoorbeeld? Uh, nou ja, die bezorgde het de aarde. Maar verder denk ik niet. Ik geloof niet dat een ruimtevlug je karakter verandert. Uh, dat, dat, dat geloof ik niet zo... Uh, je krijgt ja, wel inzichten veranderen natuurlijk. Omdat je sowieso al, uh, als je werkt voor de ESA, uh, de Europese ruimteorganisatie ben je dus in een Europese context ben je bezig, vervolgens... Uh, ben je bezig in een int, op een internationaal veld. weet je een beetje en Russen en ja. Amerikanen. Dus je wordt wel, uh, ja, je wordt automatisch ja. een soort wereldburger. ja en Je dus... kan niet narrow-minded zijn. Nee, uh, je het, moet, je nee. moet met iedereen uh, ja, doorheen wij Met allerlei, door. allerlei culturen ben je bezig. Maar ook met allerlei uh, disciplines en achtergronden. En dat is natuurlijk een van de, van de leuke dingen ook. Mm -hmm. hoor, van astronaut zijn. Maar in, in, in filosofische zin veranderen. Zit dat erin? Of is dat juist misschien, vloekt dat juist misschien wel bij een soort praktische natuur die je moet hebben om, om afgeschoten te worden in de ruimte. Uh, Afgeschoten. Ja, oh, ja, dat klinkt bedoelt, ik ben niet weken ineens weken. dichter geworden of iets dergelijks. Nee, <lacht> nou, nee. Ik zou het wel heel leuk vinden als je dat hier in dit programma wilde vertellen. <lacht> ik ben opeens dichter geworden. <lacht> ja, nee, ik had, sowieso is het. Dat verandert wel wat, hè, want ik had nooit verwacht dat ik in dit programma ooit zou zitten. Ik nou, luisterde vooral. vaak naar, maar ik, ja, kunst, kunst, kunstmedia. Nou ja, kunstmedia, ja, kunst, kunst, maar ja, dat, dat, dat, dat, dat ben past nu. er niet bij, maar nu ineens wel. Ik ben dus tv programma ja. <lacht> Dus ja, ik ben dus wel veranderd. Ik zit ineens in. Uh, Nee, maar je omstandigheden zijn dan veranderd. Maar, ja. maar of er in wezen, in wezen is er niet echt iets veranderd, vind jij. Nee, maar misschien is dat is niet echt. Nee. Misschien is dat ook, want je wordt natuurlijk eindeloos getest voordat je daar de ruimte in gaat. Ja, je moet een vorm van stabiliteit toch hebben, of niet? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, er wordt natuurlijk uitgebreid gekeken naar je, je, je geestelijke toestand, je, of je lichamelijke toestand. Of je neiging tot depressiviteit hebt. Ja, nou ja, ik weet nog goed natuurlijk al die, van al die uh, onderzoeken die je dan krijgt bij zo'n selectie, uh, ook heel veel psychologische uh, testen. En nou, daar had ik af en toe zo mijn scepticis over. Van nou ja, weer zo'n psychologische test. Ja. Maar ja, ze halen er wel heel goed goede dingen uit. Dus moest ik heb je een maar... boom tekenen en dan kijken of de wortels aan zaten? Of... Nou, dat, ja, over die, dat soort testen heb ik ook wel gehad. Maar wat ik imposant vond, dat waren uh, de enorme vragenlijsten die je in moest vullen. En dan denk je van nou, dat is simpel. Maar je krijgt zoveel vragen... Uh, een heleboel herhaalde vragen. Dat op een komt er toch naar voren. Uh, wat voor karakter je bent en hoe je denkt enzovoort. En, uh, dat is voor interessant. En dan krijg je dus vragen. Over, over allemaal negatieve eigenschappen. Dan moet je zeggen van hè, wat het meest bij je past. Nou, uh, ik ben lui, ik ben gemeen uh, en uh, ik ben dom. En, uh, dan moet je iets van kiezen. Uh, je moet gewoon je kiezen. Moet gewoon kiezen. En, en dan heb je een heleboel van. Maar ook over positief. Hè, van, uh, ja, ja, ik ben ijverig, uh, ik ben slim en ik ben aardig. En, nou, en zo bouwen ze een prachtige karakterstructuur op. En aan het einde van de rit. Kun je ons iets prijsgeven van bijvoorbeeld je slechte eigenschappen? Oh ja, nou, iedereen heeft slechte eigenschappen. En, ja, ik ben heel chaotisch. Chaotisch? Chaotisch. Chaotisch, ja. Dat is lastig in de ruimte. Uh, uh, je op je zekere altijd... zin wel. Nou, ik kan het toch wel een beetje controleren. Maar inderdaad, je moet heel erg oppassen met je spullen in de ruimte. Ja. Dat, het, uh, dat, je alles, het weg. dat alles zweeft weg. Dus je ja. moet heel erg, dat moet je toch wel discipline opbouwen. Om te zorgen dat, dat alles achter uh, een rit zit. Of vastgeplakt is. Uh, uh, Want anders ben je het kwijt. Ja. Je, moet toch, je moet gewoon een vorm van nuchterheid hebben. Anders dan, ja. dan gaat dit niet. Je kan niet een hysterisch wezen zijn. In zo'n capsule met allemaal andere collega's. Nee, nee maar dat, dat komt natuurlijk ook uit. Dus er zitten eigenlijk een groepje soortgenoten. Grotendeels man. Nee hoor, oh nee, er zijn heel veel vrouwen. Ja, hoor. maar jij zat al met mannen, ja, toch? Ja. ja. Dat zijn toch allemaal wel nuchtere types. Met een wetenschappelijke voorliefde, toch? Ja, ja. Nou, dat is wel voorliefde, waar. Ja, toch? Nou, Het zijn allemaal, het best verscheidenheid zit erin, hoor. Uh, maar het zijn allemaal uh, mensen met een, een beta-wetenschappelijke of technische opleiding. Precies, ja. uh, piloten, ingenieurs. Uh, artsen, wetenschappers, maar ja, een studie Frans heb je niet zoveel. Eh, maar een elektrotechnisch ingenieur of een chemicus of uh, uh, uh, piloten, dat, dat, dat zijn de achtergronden. En dat zijn het inderdaad wel mensen die, uh, ja, natuurlijk, allemaal wel enigszins analytisch uh, en nuchter denken. Dat wel. Maar en is de, is het dan de, dan de zijn nog steeds erg verschillend, hoor. Ja, de een maakt ook andere grappen dan de ander, ja. neem ik aan. Ja. Maar heb je dan niet na tachtig dagen ontzettende behoefte dat iemand iets over ballet gaat vertellen of gewoon eens gewoon totaal andere? Nou, uh, soms komt er wel eens wat naar voren. Uh, een gezellig Ja, dat is niet onderwerp. verwacht. Ik, uh, mijn commandant kon heel goed gitaar spelen. Nou, eh, er zijn diverse uh, astronauten die, uh, die muziceren. Nou, dat is dan wel weer prettig. Zeker als je er één aan boord hebt. Er uh, dat is dat er ook gitaar aan boord. Dus dat zijn wel weer gunstige dingen. Oh, dus er zijn gewoon hele sessies rond een kampvuur. Uh, als het nou, dat weet. kampvuur dat, uh, <lacht> <lacht> laten we achterwege. Uh, maar dat wordt in muziek de muziek gemaakt. Ja, ja. Echt waar? Ja, dat oh, is wat leuk. leuk. Ja. Ja. En, en zingen ook samen en zo. Eh... Uh, ja, uh, nou niet ja. voor opnames geschikt. Maar. Je was zo bang dat ik daarna ja. ging vragen. Er komt een, uh, een vraag binnen van een luisteraar. Aan André Kuipers. Je bent nu twee keer naar de ruimte geweest met de Soyuz. Had je eventueel ook een keer willen gaan met Space Shuttle? Vraagt Ing zich af. Ja, zeker. Het is altijd leuk om twee verschillende ruimteschepen te vliegen. Ja. Ik heb ook heel eventjes getraind. Ik, was toen, uh, ik ben even reserve geweest voor de vlucht uh, die... Uh, die eventueel met de shuttle ging. Dus ik heb een heel een beetje training gehad in de Space Shuttle. Maar dat ging uiteindelijk niet door. Uh, dus ik had het graag gedaan. Aan de andere kant, uh, als je in een Space Shuttle vliegt, ben je passagier. Uh, in een Soyuz ben je copiloot, yeah. ingenieur. Yeah. Heet de, en dan, veel dan moet je ook, dus. ben je veel actiever. Je moet echt dingen doen. En je bent samen met de commandant ben je dat, uh, aan het vliegen. Je drukt echt de knoppen in, waardoor de haken open gaan en uh, dergelijke zaken. En dus uh, dat is op zich leuker. Maar ja, ik had het best leuk gevonden om een keer gelanceerd te worden in je, je spreekt in de verleden tijd: is er eigenlijk überhaupt nog een mogelijkheid dat jij ergens aan boord gaat? O, dat is wel heel ruim. Dat, dat, theoretisch zou het kunnen. ja. ja ergens maar, aan boord uh, gaan. Ik bedoel ja, dan niet een cruiseboot. Ja, uh. ja, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Nou ja, wie weet hoe snel de ruimtevaart gaat en dat ik ooit nog een keer. Uh, dat is niet uitgesloten. Zij, wat nou, zijn op zich de beperkingen niet, nou, ja, kijk, van de mensen? Kijk, de, de huidige situatie is dat ik natuurlijk uh, een Europese, een ESA-astronaut ben. En uh, ja. Theoretisch ja. zou ik weer kunnen vliegen als ik medisch goedgekeurd ben. Daar ben ik na de laatste keuring uh, op zich oké. Okay. Ben je weer helemaal hersteld nu? Ja, ja. En, uh, is het ook met je voet goed gekomen? Mijn voet, mijn been, dat ik niet meer voelde. Ja, ja, dat was gelukkig heel snel goed. Oh, we hebben het okay. over de landing. Ja, nu, he. we hebben het ja, over de landing. Ja, toen, toen zat mijn been helemaal kneld en ik voelde mijn voet niet meer. En uh, ik had heel veel pijn in mijn rechterbeen. En dat ik gewoon zo, zo krap in die is. Ja. Maar zodra ik mijn been kon strekken was dat weer over. Maar ik ben dus... Uh, uh, ja, in principe zou ik weer kunnen vliegen... maar Europa doet maar voor 8% mee in het ruimstation. Ja. Heel weinig. En Nederland nog ver, een klein deeltje daarvan. Uh, we hebben als Europa dus recht op één lange vlucht per jaar... voor een Europeaan. Nou, we hebben net zes nieuwe mensen geselecteerd. Die willen ook wel een keer vliegen. Misschien wel twee keer. Bovendien zijn er Europese landen, hè, landen van de ESA, die nog nooit een astronaut hebben gehad. Dus de kans dat ze weer een Nederland gaan vragen, want we hebben veelmaal ook al's gehad, en ik twee keer. Ja. ja de kans dat. Hè, maar daar dus, zat uh, ook een uh, hele politieke politieke ja, actie wel. achter, hè? Uh, ja, van hoeve geloof ik, hè? Die nou heeft ja, daar hard Dat was voor vermaakt. de eerste vlucht. Ja, de, de ja. eerste vlucht was, ja, dan gaan we in details, hoor, maar dat was, had een, een beetje andere achtergrond. Um, dat was omdat uh, er was geen geld voor, voor ESA-vluchten, maar de landen mochten toen. Uh, afzonderlijk mochten ze zelf geld erin stoppen... en dan zou er een astronaut voor een land vliegen... met, met experimenten van dat land. Okay. En dat hebben verschillende landen gedaan, waaronder Nederland. En dat, en dat daar was dat dus een heel... een, bijna een Nederlandse vlucht, kan je zeggen. Terwijl ja. door ESA ondersteund, maar Nederlands uh, extra Nederlands geld... Nederlandse experimenten en Nederlandse astronaut. Deze tweede vlucht was puur Europees. Daar heeft Nederland niks extra's aan betaald. Uh, en dat ja, gewoon als Europeaan vlieg je dan. Ja. Maar ja... In het begin speelt ervaring dus een rol. Als je een goede eerste vlucht had, denk, nou, dan kom je ook in aanmerking... voor een lange vlucht, een half jaar. Uh, dus ervaring is, een, is natuurlijk... Maar een, nu ben je super ervaren. Ja, maar dan gaan andere dingen een rol spelen. Want kijk, andere landen zien ook wel wat voor effect het heeft op een land. Uh, ik, ik hoop nu, met bijvoorbeeld het ambassadeurschap voor techniek techniekpact meer jeugd, enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. En dat lijkt heel goed te lukken. Want ja, met ruimtevaart kan je laten zien hoe leuk wetenschap en techniek is. Ja. En dat het overal in zit. En dat je nou straks krijgt strak een enorme toename van, van goede techniciën in dit land. Dat willen andere landen ook wel. Dus die zien de positieve effecten. En terecht, want die betalen ook gewoon in bijdrage aan de ESA... willen die natuurlijk ook hun astronaut ja. in de ruimte. Dus de kans dat ze mij nog een keer gaan vragen lijkt me niet hoog. In de is, het, is het iets wat, wat, wat, het lijkt me ook verslavend namelijk, hè? Ja, dat wel. Ik zou uh, heel graag weer, uh, ik zou elk jaar wel twee weken aan de uh, Moet eigenlijk iedereen eens meemaken. Uh, ja, want ik het wil is spectaculair. Ja, ja, het ja, lijkt me heerlijk. Nou, in de toekomst zou je dat ook wel zien. Het uh, ruimtetoerisme gaat natuurlijk ook een vlug nemen. Ja. Uh, en zolang dat niet uh, slecht is voor het milieu... Uh, dan moet je natuurlijk ook even oppassen. Uh, dan is dat natuurlijk net zoals met de scheepvaart en de luchtvaart... gaat het in de toekomst natuurlijk gebeuren. Uh, maar het, als je het eenmaal hebt meegemaakt hebt wil je, wil je eigenlijk dat moment natuurlijk steeds weer herhalen. Ja, het is heel en, of bijzonder. Of ja, ja, het is heel bijzonder om die aarde vanuit de ruimte te zien. Het is een en, fantastisch uh, gezicht. En hoe, hoe, hoe staat dat dan op, op voet met... Uh, met het feit dat je nu, met alle respect, maar toch een soort uithangbord bent. Want ja. je, je landt en je gaat gewoon de wereld in. En je, moet, je bent missionaris. Je, je ja. gaat het milieu ga verdedigen. En je gaat vertellen hoe mooi techniek is. En ruimtevaart ja. en wetenschap. En, ja. Maar dat is natuurlijk allemaal niet de real thing. Ja, maar ik, ik vergelijk het vaak met topsporten. Uh, mensen zijn heel en obsessief bezig met een doel. Je wil je Europese kampioenschap ja. hebben en daar ga je helemaal voor. En uh, je krijgt een beetje tunnel vision, alleen maar dat ben je mee bezig. En niks kan je stoppen. Uh, en, uh, en als je dan een Europese kampioenschap hebt, wil je wereldkampioen worden. Nou, dan heb je een tweede vlucht. Uh, dus het vergelijkt heel sterk. Je moet echt heel veel laten vallen. Uh, heel veel over hebben om dat doel te bereiken. Ja, net zoals een sport op een gegeven moment... Houd dat op. En dan stop je. En dan ga je andere dingen doen. Het ben je dan nu weer geresocialiseerd, als het ware? Ja, ben het leven je van is... die tunnelvisie af? Oh. Jawel, ja, ja, ja. Op een gegeven moment dringt langs het besef tot je door. En uh, dat je, dat je niet, uh, niet nog een keer gaat. Uh, in eerste instantie dacht oh, ik, wil nooit, ik wil weer terug. Ik kom weer terug. Ja. Maar het heeft ook heel veel Ik aspecten. hou mijn pak gewoon aan, want ja. ik ga morgen ja, weer. Ja. Of ik ga, niet, ik, ik ga niet terug naar de aarde. Ofzo. Ik blijf oh, ja, dat boven. Oh een uh, Even mijn vrouw bellen. Het, het heeft, ja, precies. En je zegt nu even een vrouw bellen. En dat dat heeft natuurlijk ook, dat heeft ook een reden. Uh, dat is ook een van de redenen. Het is een enorme aanslag op je privéleven en je sociale leven. Uh, dus ik kan het eigenlijk niet maken voor mijn kinderen. om weer jaren. Je hebt weg jonge te zijn. kinderen. Ook jonge kinderen. Ja. Ja. En dat kan je eigenlijk niet maken. Uh, ik, ik was er nauwelijks. Nou, We hebben je vrouw gesproken, Helen. En uh, zij zei: want ze was er wel heel nuchter over. En in, wat ook wel weer uh, goed is natuurlijk, want anders vatten we met andere kerpjes ook niet te leven. Zelf ben ik acht jaar lang heel veel van huis geweest voor mijn werk. En dan kan je natuurlijk niet moeilijk gaan doen over je partner die weg is. Toen hij trainde voor zijn ruimtereis, was hij eigenlijk wel 4,5 jaar van huis weg. We hebben dat benaderd zoals gezinnen met vaders die kapitein zijn of legerofficier. We hebben toen hij 196 dagen de ruimte inging. Niet gezegd, papa gaat nu een half jaar weg. Toen hij ging, heeft hij ook geen afscheid van me genomen. Nee, we hebben ook gezegd, van uh, geen tranen, dat is helemaal geen nut. Uh, nee, het heeft het, geen nut. Tranen zijn ook niet vanwege nut. Nee, nee oké, okay, maar uh, nee, dat snap ik. Maar, uh, uh, ja, ik, ik, ik zou toch gaan. Uh, dus... Uh, ik had er geen zin om een drama te maken nee. voor die kinderen. Ik moest vooral voor die kinderen gewoon uh, leuk, leuk zijn. Leuk, papa heel oh, Ik ben gladden. meer uh, dat ja. ik een uh, of twee maanden niet, uh, niet zag. Dan was ik, uh, was ik weg en dat je alleen maar telefoneert. Uh, dus zo wilde ik het ook brengen. Niet als iets bijzonders. En wat je al zegt, er zijn een heleboel beroepen. Uh, bij militairen of mensen op de grote vaart die lang van huis zijn. Mm -hmm. Of gevaarlijke beroepen, uh, brandweer, noem maar op. Uh, dus uh, da daar zie ik niet zoveel verschil in. En ik heb heel veel vertrouwen in, in mijn collega's, uh, vertrouwen in de mensen die de veiligheid doen. Uh, de kwaliteitscontrole. Uh, die zorgen dat je de, de juiste experimenten doet zonder gevaren. Nee, het, is niet je de angst dat je, het is niet de angst dat je het niet overleeft. Maar het is wel uh, dat zo'n soort vak eigenlijk van je vraagt... om gewoon helemaal gefocust te zijn ja. op dat. Ja. ja. En dat is verslavend. Maar tegelijkertijd moet je dat ook loslaten. Anders heb je nooit meer een leven daarna. Nee, dat klopt. Maar kijk... Uh, het leven is niet alleen voor mij ook niet alleen ruimtevaart het, uh, je gooit alles erin omdat dat het, het doel is ja. en dat is ook wel nodig want anders uh, red je het niet je wil, goeie, je wil het goed doen je wil geen grote fouten maken daarboven dus je, bent, je loopt op je tenen de hele tijd dat is zeker waar je maar, hebt maar, geen schoen aan de, de aard, nee, <laughs> precies, zweeft. Ja. Uh, maar uh, de aarde zelf is ook fantastisch ik vind, uh, ben hier voor niks naar het WNF gestapt. De natuur is grandioos. Ik kan me helemaal vergapen aan, aan uh, hoe de natuur uh, werkt. En uh, de schoonheid. Uh. Dus die planeet is prachtig. En ik, of... Wat je mist namelijk ook in de ruimte. Uh, alles is er eigenlijk. Ik woonde daar. Uh, je hebt er alles. Maar wat je dan mist in de ruimte is natuur. Er is geen groen. Er is allemaal kunststof, metaal ja. en uh, geluiden van machines. Ja. En ik had een, uh, een Russische collega. en Die stuurde mij een faaltje met uh, vogelgeluiden. Dus dan kon ik gewoon vogelgeluidjes uh, kon ik luisteren. Want dat is wat je mist. Gewoon na een regenbui. En de zon komt door. Je hoort vogeltjes fluiten. Natte bladeren. En de tuin inlopen. Dat, dat, dat miste ik. Dat dus je moet ook een bakje mis... met de geur van natte bladeren... eigenlijk, ja, eigenlijk de wel. Ja, ja, ja. in die vriezer. Ja, Precies. Ja. Nu, nu ben je op aarde. En, en daar heb je een, een prachtige taak. Daar heb je een televisieserie gemaakt. Ja. Die de moeite van t, uh, bekijken waar het bekijken waard is. In drie delen. Maar je bent dus ook de hele tijd op pad. En en ook echt de hele tijd op pad. Ik bedoel, ik zei aan het begin van de uitzending... Je, bent, uh, je hebt niet eens tijd gehad om te eten... wat je dan zelf niet zo spijtig vindt... maar je gaat zo meteen door naar een repetitie bij Pauw en Witteman... omdat ja. je daar op gaat treden. Dan ga je met een muzikant optreden, met een componist en een pianist. Ja, dat is weer apart. Nou, je staat in een theater, ja, je, je, je, je, je zit in een stripverhaal... je doet een hoorspel... Um, ik denk André de musical kan elke moment. <laughs> Wie weet. Heeft Van de NY al gebeld? Uh, nee, nog niet. Maar je uh, weet nooit. Nou, nee, ik maar, zie al dat ja, het raar zit. Het, het is allemaal de leuke dingen. Het is leuk om al die ervaringen op te doen. Om in een studio te zitten en in te spreken voor, uh, als vliegtuig in een tekenfilm. Of, uh, of uh, zo'n hoorspel. Uh, dus het is heel leuk om al die verschillende ja. aspecten van het leven. Oh, ik, ik kom op plekken waar ik natuurlijk daarna daarvoor helemaal niet kwam. Uh, en dat vind ik heel leuk om te doen. Maar het, het wordt niet mijn... Daily routine. Nee, nou ja, ondertussen heb ik, doe ik inderdaad veel lezingen. Yeah. En, uh, en, uh, uh, en dat, is, dat is heel leuk om te doen. Het is voor hele verschillende groepen. Op een moment spreek je voor, uh, voor honderden scholieren... En, en dan ben je weer met, met artsen bezig. En uh, uh, dan is het weer voor een, een techniek pakt. En dat is leuk. Ik, vind het, ik, ik pas het ook steeds aan, die lezingen, die pas ik steeds aan. Ja, dat is voor mij ook leuk. Nieuwe foto's erin. Ga, wil jij aan behoor. je tegel gaan werken? Ja, ik ja, moet je ja, afbreken, ja, tuurlijk, want van uur dat, dat vliegt maar weer voorbij. Ja. Vanaf 8 november bij de NTV, uh, NTR ah. bedoel ik, de driedelige documentaire serie. André op aarde. Zometeen in twee dingen na ons Sander Terphuis over de aanpassing van de illegale wet. En we hebben het ook over de hectische wereld. Paul Mijksenaar, die bekijkt slimme oplossingen om ons in ieder geval verdwaalstress te. Besparen, verdwaal, stress. Schitterend woord. Wat schrijf jij op? Geef nooit op. Ja, zo is het hè. Ja, je moet gewoon. Ik wilde astronaut worden. Je, je bijt je vast in iets. En je moet zel, jezelf nooit uitschakelen. En ik wil ik nu ook astronaut worden. Denk, <laughs> kan dat nog, denk je? Mijn ja, ze ja, zijn 30 miljoen in de Meneer Kuipers, dit was aflevering 2700. 25 morgen praten wij met architectuurcriticus Bernard Hulsman... over de jaren van de Nederlandse architectuur. Tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ze zijn groot, ingewikkeld en heel belangrijk voor de Nederlandse economie.